Montoni of het kasteel van Udolfo. Toneelspel van Alexandre Duval. Vierde en laatste aflevering. De wraak is zoet. Hertog Montoni, een regelrechte schurk... heeft zijn eerste vrouw Laurentina laten vermoorden. Hij wil nu opnieuw trouwen met Leonora. Een schone adellijke dame die hij in zijn gevangenis heeft zitten. Vivaldi, de broer van Leonora, houdt hij ook gevangen. Maar niet alles gaat naar wens. Zijn vriend Orsino blijkt hem te willen doden. Het kasteel wordt belegerd, maar bovenal gebeuren er geheimzinnige dingen op het kasteel. Men zegt dat het er spookt. Het zou de geest van zijn vermoorde vrouw Laurentina zijn. Zijn knecht Bertrand zou zijn eerste vrouw met een dolkstoot het leven benomen hebben. Zijn andere knecht, Spallatro, moest Orsino uit de weg ruimen. De laatste tijd zit het de hertog van Montoni niet mee. Op alle fronten voelt hij zich bedreigd. Zoveel onbeschaamdheid. Daar kan ik niet tegenop. Had ik kunnen voorzien dat de ellendige graaf Orsino zo ver zou gaan in zijn trouweloosheid... En Orsino noemt mij moordenaar. Moordenaar. Wie spreekt daar? Niemand doet zijn mond open, hertog. Maar hoorde u ook niet het woord moordenaar, signora Leonora? Moordenaar. Dat was het weer. Sterf van schrik. Wees kalm, Anna. Ik ben ben ik niet alleen ben. De journalist. Maar ik kom er wel achter. Wie u ook bent, u zult niet aan mijn gerechte vraag ontkomen. Helaas houdt een Donkere sluier u thans nog voor mijn ogen verborgen. Maar ik zal uw helse list ontdekken en u zult sneven. Gij zult sneven. Ik begrijp hier niets oh. van. De boze geest is hier gekomen. Het tijd wordt mij te bekeren. Genade, ik genade. Ik moet dit oplossen. Ik zal alle vertrekken doorzoeken. Misschien een onbekende schuilhoek. Ik moet geen tijd verliezen. Die dreigende stem snijdt dwars door mijn hart. Daar is het weer. Nee, hertog, nu niet. Leonora, wees is niet bang. Het is waarschijnlijk een lage list van mijn vijanden. Deze verrader zal spoedig door mijn hand sterven. Blijft u hier. Ik ben spoedig weer terug. Spalatro, verlaat de vrouwen niet. Ik ga dit helsbedrog openbaren. Oh, oh, dacht ik het niet, ik moet weer blijven. Oh, signore, oh. bent u nu nog niet overtuigd? Ik moet zeggen dat ik niets van die stem begrijp. Oh, Ik begrijp het wel. Dit portret hier van Laurentina Montoni's eerste echtgenote. Het zag Montoni met dreigende ogen aan. Ach, oh, wat een onzin. Laat ons hier nog wel achter. En ik ben er zeker van dat we ook verwacht bezoek zullen krijgen. Het krioelt hier in het kasteel van de spokende geesten. Gisteravond heb ik er een gezien. Zo wit. Zo wit als sneeuw. Ha! Ah, ah. Ha! Oh, heilige zeverrie. Wat is dat? Een pikzwarte figuur. Kom maar bij. Ah. Een onbekende. Ah. Hij komt dichterbij. Zijn gezicht is bedekt. Ah. Volg mij. U volgen? Waarheen? Volg mij, zeg ik u. Wat een ijselijke stem. Oh, de hemel, helpen. Wie bent u dat u ons zo behandelt? Dat zeg ik niet. Met welk recht? Op wiens bevel bent u hier? De tijd vervliegt, het kwaad neemt toe. Kom. Nee, ik wil eerst... Nee, volg mij, uw leven hangt er vanaf. Vol. Oh hemel. Oh, Signora Leonora, ik blijf bij u. Blijf hier. Of u bent een kind des doods. Gehoorzaam, Anna. Stel je niet bloot aan zijn woede. Laat mij deze verschrikkelijke onbekende volgen. Het kan nooit erger zijn dan de rampzalige echt die mij te wachten staat. Vaarwel. Oh. Zal ik mijn meesteres nog ooit zien? En niemand komt ons hier te hulp. Niets dan schrikwekkende oh. dingen hier. ook oh. dat dus Al Al mijn naastwoorden oh. zijn prachteloos. Niets. Ja. Niets. Waar is Leonora? Ach, mijn heer... De duivel heeft er weggevoerd. Wat zeg je? Ach, meneer, dat mij dat nou steeds moet. Antwoord onmiddellijk! Waar is Leonora? Ik We weet het niet. Een onbekende kwam. En toen? Hij nam Leonora bij de hand en verdween. Hij verdween met haar? Ja, meneer. Ja. En waar gingen ze heen? Ik weet het niet. Het ging heel snel. Uh, die kant, geloof en, ik. en met een vreselijk geraas ging de muur open. Zwijg, zo kom ik niet verder. Ik kan u niet verder helpen. Spant dan alles tegen mij samen? Is de orde van de natuur omgekeerd? Wil men mij met spoken angst aanjagen? Spalato, die een geest gezien heeft. Gisteren die muziek. En ach, die stem. Die stem beangstigt mij het meest. En dan die woorden. Gij zult sneven. Verenigen hemel en hel zegt dan tegen mij? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Het moet bedrog zijn. Maar Leonora is weg. De schrik heeft deze schepsels natuurlijk verblind. Waarom heb jij je niet verzet? Heer, alleen zijn gezicht al dit mij verstijven. Meesteres, volg maar, hij stoot mij terug. Die kant gingen ze uit. Ja, heer, maar dit is allemaal muur. Ah, aha, dit is hol. Spalatro, mijn wapenberg. Uh, ja, heer. Eindelijk het uur der wraak. Ik zal mijn me meesteres weer zien. Hé. Hey ook, hè? Klappen. Waar gaat die naartoe? Spalatro, een lamp. En volg mij. Wat doet u hier, ja toch? Arzino spant openlijk tegen u samen. Een aantal officieren heeft zijn partij gekozen. Ze hebben de gevangenis in handen en de gevangenen vrijgelaten. Ook Vivaldi, de broer van Leonora. Wat moet ik doen? De Muiters of de geest? Ieder uitstel is gevaarlijk. Het zij zo. Laat de alarm staan. Verzamel de dapperste van mijn soldaten. Over een half uur ben ik bij je. Laat ik van deze verwarring gebruik maken om Ludovico op te zoeken. Spalatro, kom hier met je lamp en volg mij. Uh, Wat? Daarin? Gehoorzaam. Oh, waar is Anna toch gebleven? Nou, waar blijf je met die lamp? O, oh, heilige Sebastian. Al zit de duivel hier, ik wil de waarheid weten. Ja, heilige Bernardus. Oh. Later wordt alles duidelijk. Blijf hier, alles komt goed. Ik moet weg, maar u ziet mij spoedig terug. Alles schijnt mij een droom. Wie is hij, wat wil hij? Is hij vriend of vijand? Ik zie niets, hoor niets. Zou mij ook het lot treffen van de ongelukkige Laurentina? Laurentina, Wordt ik dat goed, Later? Zeer duidelijk, meneer. Hoor ik dan niets dan deze naam? Daar! Heilige Menefidus. Kijk daar. De geest. Een vrouw. Ach, rampspoed, Het is Montoni. Nora, Wie heeft u hierheen gevoerd? Een man die ik niet ken. Ik dacht dat het op uw bevel was. Nee. Hij zei me hier te wachten. Waar ging je naartoe? Hij is deze trappen afgegaan. Spalatro, Geef me je lamp. En blijf jij bij de Signora. Ach. Die hertog vreest God nog de duivel. Mij niet gezien. Abschuwelijk die onderaardse kruistochten. Ik zie graag wat ik doe. U niet, signora? Geeft u toch antwoord, want anders geloof ik dat ik alleen ben. Oh, ik geloof dat meneer terugkomt. Heeft u iets... Ah! Ah! Geef uw hand. Maar wie bent u? Opschieten! Ah, ah, ah, ah. Oh. Mijn ribben zijn gekraakt. Ik geloof dat ze weg zijn. Ik geloof dat er weer iemand aankomt. Ach, gelukkig, de hertog. Spalato. Leonardo. Hij schijnt ontsteld. Een bedwelming. verbeelding. Ben ik wel een kind? Wat is er gebeurd hier? Drift en woede lieten mij de uitvinder van al deze geheimen achteraan zitten. Door de gewelven en grafsteden van het huis van Rodolfo. Doodkisten. De herinnering aan die verschrikkelijke stem deden mijn hart kloppen. Ik liep verder en, en hoorde enige klanken. Ik kon het verstaan. Deze dag is de grote dag van de wraak. Dat woord wraak werd duizendvoudig door de gewelven weerkaatst. We zijn verloren, heer. Ik verbeeldde mij dat alle graven van het huis hoe dolf op mij afkwamen. Ik vluchtte naar de andere kant en toen, toen zag ik een vrouw. In het wit gekleed. De vrouw in het wit. De geige wild over de schouders. Een deurts in de ene en een dolk in de andere hand. Ze stond stil. Hij gaf een gil. Hartverscheurend. Ik viel de aardank van pas na een tijd weer bij. Ik waggelde terug zonder licht. Met mijn hoofd stotend tegen de doodkisten. Is het een droom? werkelijkheid Twijfel daar maar niet aan, heer. Hé. Hey. Waar is Leonora? Ach, mijn heer. De onbekende. Hij heeft er weggevoerd. De onbekende. Alles is mij duister. Ben ik dan mezelf niet meer? Montoni, wees kalm. Spadatro, we gaan terug naar het kasteel. Ja, heer. We zoeken u. Er is geen ogenblik te verliezen. Brazil en Vivaldi met officieren en alle recruten zijn in de aanval. Ze zijn op weg hierheen. Zonder een wonder kunnen we niet ontsnappen. Vechten zullen we. Ja, vrienden, wij zullen de overwinnaars zijn. Deze overwinnaars. dag zal de laatste der booswichten zijn. Hé, hey Bertrand, jij ook weer. Ik wist dat ik je kon vertrouwen. Ik kom om de misdaad te straffen en de onschuld te wreken. Bertrand, jij praat hier over onschuld. Kom, vrienden, laten we niet wachten. We komen er wel Kom, we zullen er nou wachten. Daar is de tiran, de verrader, de valt die? Val die beledig me als ik in je macht ben. Laat niet lang. Het kasteel is van ons. Tegenstand is nutteloos. Ja. Geef je degen. Komen we halen. Goed vechten dus. Maar zeg me één ding. Waar is mijn zuster? Weet ik niet. Verdwenen. Ga verdwenen. Net als Laurentina. Monster. Betrof. laten we vechten. Soldaten van Montoni. Waarom strijden onder aanvoering van een booswicht en moordenaar? Ja, vrouwen zijn zijn slachtoffers geweest. Kijk daar. De boze de Daar is zij. Herkent u mij? Ja, ik herken u. U bent de vrekende schim van Laurentina. Wat wilt u? Wraak. Open uw ogen. Dit is geen schim. Het is Laurentina zelf die leeft en ademt en die u nu komt straffen. Laurentina leeft? Bertrand! Bertrand heeft u verraden. Ik deed alsof ik u gehoorzaamde, maar bracht u alleen de met bloedbevlekte kleren. Ik ben het die haar behouden heeft. Schurk! Maar ik moest haar verbergen. Dat kon alleen in deze gewelven, want het kasteel konden we niet uit. Daar doolde ik een jaar tussen de sombere graftomben en de donen. Daar riep ik dagelijks de hemel en de schimmen van mijn voorouders om wraak aan. Eén jaar lang was ik verstoken van het gezicht der natuur en het licht van de zon... En als ik het soms waagde, afgemat en krank... door de besmettende dampen der graven uit mijn schuilhoek te komen... als ik soms de verkwikkende maan een ogenblik durfde te zien... en haar mijn klaagzang toewijde... dan was daar steeds die angst ontdekt te worden. Alleen deze morgen heb ik een ogenblik genoegen gesmaakt. Beken het, Montoni. Tony. Ik hoor uw laatste woorden... En voldaan keerde ik naar mijn treurig verblijf terug. Een de lichtgelovigheid. Monster, waar is Leonora? Wees gerust, Vivaldi. Zij is onder mijn hoede. Tweemaal heb ik haar uit zijn handen gered. Daar is ze. Vivaldi! Mijn lieve zuster. Signora! Montoni, maak je straf niet nog erger. Geef je over. Nee! Reken je dan nog, na alles wat hier gebeurd is, op de hulp van je soldaten? Die zullen hun wettige meester rest verdedigen. Natuurlijk! Dat leef ik alleen... Ik zal me tot het laatste ogenblik verdedigen. Jij neemt me mijn degen niet af, zolang ik leef. Helaan, Montoni. Sterf dan, hond. Orsino, weg daar. Ik ken u, graaf Orsino. Het is niet aan u hem te straffen. U bent van hetzelfde soort. Vivaldi, ik ben in uw macht en wacht onverschrokken mijn straf. Maar lever mij niet uit een Orsino. Hij is een lafharte. Zie, de misdaad en het verraad zit in zijn trekken. Oh, wat een pijn. Het houdt niet op. Dat zie ik. Je hebt pijn. Je ogen draaien. Je mond schuimt. Ja, ik zie het. Je hebt vreselijke pijn. Sinds twee uur word ik gekweld door hevige krampen. Krampen? Ah. <laughs> door de ah. hele wereld ben ik verraden. Maar ah. dit genoegen mag Montoni nog een ogenblik smaken. Ah. Wat betekenen deze woorden? Hé, hey, Orsino. hè? Ah. Huh? verrader. Laat me je eens van dichterbij bekijken. Huh? Jij hebt erg veel pijn, hè? Huh? Uh, van waar die barbaarse blijdschap, die vrede glimmel. Uh, ah. jij dat weten, Orsino, werkelijk? Ah. Deze glimlach kondigt jouw dood aan. <laughs> Jij sterft door vergif. Recht, vader, Breng hem weg en help hem. Hulp is te vergeefs. Hij zal sterven. Vaarwel, Orsino. Ik ook. Hij zichzelf. Wat een schouwspel. Zo onttrekt hij zich aan zijn straf. Kunnen jullie je dan voorstellen dat het... Dat het schavot Montoni's ondergang zou moeten zijn. Nee, dat is voor gewone schurken. Arsino. Leeft de verrader nog? Meld we me zijn dood. En jullie zullen mij in mijn laatste ogenblikken zien klimlachen. glimlachen. Signor Vivaldi, Arsino is niet meer. Arsino ah, is niet meer. Ik ga hem volgen... ...hij He, hem nogmaals zo gruwelijk verraad... ...verwijten... Orsino wist niet meer... ...wat een kadoeken... Ik... Starf. Wat een weerzinwekkend tafereel... U bent gewroken... ...ongelukkige gravin... De dood van uw tiran geeft u het leven weer. En uw vrienden en mogelijk het geluk. Signora Leonora, uw ongeluk evenaart bijna het mijnen. De smart die wij doorstaan hebben, moet tussen ons de band der vriendschap aanknopen. Meesteres van Udolfo, herneem uw vroegere rechten. Schenk deze krijgslieden, slachtoffers van de heerzucht van een opperhoofd, vergiffenis. Zij hebben berouw, ze verdienen pardon. Ik zal dat voor hen van de Senaat verkrijgen. Ik heb Spalato gevangen genomen. Hij is een lafhartige moordenaar. Het recht zal hem vonnissen. Orsino was een verrader, een booswicht. Minder groot, minder moedig dan Montoni. De hemel maakt hem overwinnaar en slachtoffer tegelijk. Zo kan onrecht nooit te lang blijven heersen. Misdadigers maken elkaar af. De deugd zal altijd over de boosheid zegen pralen. U hebt geluisterd naar aflevering 4, De wraak is zoet, van Montoni of het kasteel van Udolfo van Alexandre Duval. U hoorde de stemmen van Tom van Beek, Jan Wechter, Louise Robben, Paula Major, Joscha Haman, Joke Reitsma, Hans Hoekman, Hans Karstenbaar, Hans Veerman en Paul van der Lek. Techniek, Teun Lammers en Henk van der Steeg. Radiobewerking en regie Louis Huet.